Kasper Meijer met het NOS-journaal. Burgemeester Scholzen van de Brabantse gemeente Drimmelen... is bij het gemeentehuis bedreigd en beledigd om zijn geaardheid. De 76-jarige verdachte heeft de burgemeester tevens geprobeerd aan te rijden... meldt Omroep Brabant. De 32-jarige burgemeester liep vanuit het gemeentehuis naar zijn auto... en kon nog net op tijd opzij springen. Het is niet voor het eerst dat Scholz te maken krijgt met geweld. Afgelopen juni kreeg hij een stoeptegel door de ruit van zijn huis gegooid... waar hij net drie dagen met zijn partner woonde. De Amerikaanse oud-president Trump is in New York... bijna vier uur verhoord in een civiele fraudezaak tegen hem. Meerdere keren kwam het tot botsingen met de rechter... die Trump dreigde de rechtszaal uit te zetten. Trump en zijn medeverdachten worden ervan verdacht... Trumps vermogen sterk te hebben overdreven... Het leverde hem lange tijd tal van voordelen op. Zo kon hij meer geld lenen en betaalde hij lagere premies voor verzekeringen. Trump spreekt zelf van een heksenjacht door mensen met politieke motieven. De grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte bij Rafah is, is na twee dagen weer open geweest. Persbureau Reuters meldt dat ongeveer 80 mensen met een dubbele nationaliteit de grens over mochten. En ook mochten 17 gewonden van Gaza naar Egypte. Verder zijn 25 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza binnengekomen. VNCF Guterres zei afgelopen dag dat de bescherming van burgers voorop moet staan. Hij zei dat de Gaza-strook een kerkhof voor kinderen aan het worden is. De Poolse premier Morawiecki van de conservatieve PiS-partij is aangewezen als kandidaat-premier. Zijn conservatieve partij werd de grootste bij de verkiezingen vorige maand. Maar of het lukt om een kabinet te vormen is maar de vraag. Veel partijen willen niet met hem samenwerken. Oppositieleider Donald Tusk werd tweede en maakt een grotere kans om een regering te vormen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. komende dag is er een mix van wolken, zon en af en toe een bui en het wordt maximaal 12 graden.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 you know we've come to far now just to go and try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 De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 the bell